Zo, eh, lieve mensen, ook weer een eh, hele goede avond. En eh, ja, mijn naam is Yvonne Hagelaar rateland En ook weer voor vanavond. En misschien luister je op een ander tijdstip. Eh, welkom natuurlijk en dank dat je, dat je ervoor gekozen hebt om eh, nu op jouw tijdstip te luisteren naar deze lezing naar deze meditatie die iets anders is dan eh, alle anderen. Ik uh, ben vorige week begonnen met een uh, lezing, integraal uit te, uit te spreken, um, over te lezen, uh, die oorspronkelijk uh, door Lex Persoon uitgesproken is, uh, oorspronkelijk van Malva, meditatie destijds, en um, uh, een lezing uh, van, van Jezus. Um, dit is dus het tweede deel en uh, ja, ik wil zo meteen gaan beginnen, maar laat ik eerst...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 Doe je ogen dicht. Als je dat wilt, zet je beide voeten stevig op de grond en verbind je met het licht van de kaars of van de maan, van de zon of gewoon een lamp. En haal dat naar binnen. Kijk eens wat die betekent is van dat licht voor jou doet. Je kunt niet zonder licht leven. Je hebt dat licht nodig als kun je het leven. En alle mensen hebben het licht nodig. Je voelt je daar beter door. En ook al zijn er van die uitspraken dat zonlicht niet goed voor je zou zijn. Ja, natuurlijk niet als je er te lang in zit. Maar als je zo af en toe eens even naar binnen gaat of onder een parasol gaat zitten. Of een petje op doet. Dan kun je in de zon zitten en je openen naar het licht. Doe je kleren uit desnoods en open jezelf naar het licht. De zon is altijd vol liefde naar ons mensen toe. Maar als jij je wilt verbinden met, verbinden met de zon, zul je dat toch zelf moeten doen. En open je naar die zon. En laat dat licht bij je binnenkomen. Verbind dat met het licht dat je zelf bent. En ga daarmee door je hele, hele lichaam. Je kunt dat snel doen door voor je te zien dat je dat in een. Nou, in een wervelstorm als het ware, door je heen laat gaan. En je kunt ook stukje voor stukje, cel voor cel, je hele leven, je hele lichaam afgaan. Je hele stoffelijke lichaam afgaan. Gewoon bij je tenen te beginnen, zo langzaam omhoog. Het duurt te lang voor een, voor een lezing. Ik heb het geloof ik wel eens een keer gedaan. maar een dag, dan moet je hem maar gewoon eens opzoeken. Dus gewoon door je linkerbeen eerst, dan laat je het even op je zitvlak zitten en dan ga je naar je rechterbeen toe. Voel maar eens het verschil tussen beide benen als je het ene been vol met licht hebt gedaan. Dan voel je gewoon een verschil zitten met het been dat je nog niet hebt gedaan. En dan laat je ook door je rechterbeen al het licht zo naar boven gaan. En dat doe je onderste leden en zo in je lichaam naar boven. Je zou dan nog alle chakras daarbij kunnen benoemen. Je zou ze de kleuren kunnen geven. Je zou de betekenissen aan de chakras kunnen geven. En zo kun je het uitgebreider en uitgebreider maken, zoals je dat zelf wilt. Maar denk eraan dat alle cellen in je lichaam, alle kleine partikeltjes in je lichaam, helemaal gevuld worden van het licht dat is iets wat je zelf kunt doen. Als je ziek bent, dan heb je gewoon te weinig licht. Als je je niet goed voelt, heb je te weinig licht. Daar kun je over nadenken, als je dat wilt. Dan kun je dat licht zo door je hele lichaam laten gaan. Naar je linkerarm, naar je rechterarm. Zo door je hals, je gezicht, je kleine hersen. En dan zo boven, naar boven toe, naar je fontanel. En je kunt de keuze maken om het, het licht dat zoveel is in je lichaam, dat je dat eruit laat spuiten als het ware, als een fontein om je heen laat gaan. En dat ook weer inademt door je zitvlak, gewoon weer naar boven. En dan kun je je voorstellen dat als je zo helemaal gevuld bent van licht, dat je dat licht afstaat aan anderen. Dat als je ergens loopt, dat je wat van dat licht aan anderen geeft, zonder dat je het weet. Maar zo kunnen we dat doen op deze aarde. Maar het zal jezelf zoveel goed doen. Ik zeg niet dat, je, dat het je beter maakt. Het maakt je beter. Maar dat moet je zelf doen. Niemand kan dat voor je doen. En niemand kan licht bij je inspuiten. Dan dien je zelf te doen. Je kunt lichtbaden nemen, je kunt in de zon zitten, zelfs achter het... Achter het glas is het niet erg en kun je je beter voelen. Ik heb dat wel eens gehad, dat ik me s'morgens niet helemaal lekker voelde. En dan nee, het ochtendzonnetje komt bij mij door een raam en dacht ik, ik moet daar even in zitten. En dat was gewoon het licht van de, van de ochtend en het was nog te koud om buiten te zitten. En dan gaan zitten en de, de zon scheen lekker op me, achter, achter op mijn hoofd. En dan voel je je al beter worden, je voelt je lekkerder worden. Licht is van zo'n grote invloed op ons mens, op ons stoffelijk leven, op ons stoffelijk lichaam. We kunnen er niet buiten. Nou, dat was een pleidooi voor het licht. En ja, adem dat licht gewoon in en ga rustig. Een kalme ademhaling. Kalm en stil naar je binnenstap. Laat de woorden rustig tot je doordringen. En laat alles van je afglijden. Je kunt er niets mee. Het is allemaal gepieker uit je hersenen. En dat is iets wat bij het leven op aarde hoort. Hè? Het is het denken, het is het denken uit de astrale wereld, daarover. Maar er is nog veel groter denken, veel meer. Maar wat er tegen ons gezegd wordt in deze lezing die ik zo meteen uitspreek, dat is toch iets wonderlijks. Dat is allemaal te begrijpen voor ons. Ik zal het ook langzaam uitspreken en ik hoop voor jullie dat het duidelijk genoeg is. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem weer rustig uit. Misschien heb je deze week veel te druk gehad. En heb je je totaal niet aangedacht om deze rustige ademhaling te doen. Vergeet het zelf ook wel eens. Hoor. Daarom is het goed om dit één keer in de week. Gewoon eens eventjes duidelijk te brengen en te vertellen. En dat maakt je rustiger, maakt je kalmer. Je gaat naar binnen in jezelf. Je geluisterd naar het kloppen van je hart. En als je rustig luistert, hoor je ook het kloppen van je, het luisteren van je ziel. Adem nog een keer rustig in. Houd dat zes hartslagen vol. Adem van onderaf aan in, hè, tot boven in je longen, zodat alle longblaasjes open zijn. En als je zes hartslagen ingeademd hebt, hou die adem even drie hartslagen vast. En adem compleet uit, zes hartslagen lang. Misschien ben je het niet gewend en maakt het je een beetje duizelig. Ik heb ook gemerkt dat niet iedereen hier tegenkomt. Ik ken iemand die, die heeft net een, een harde operatie gehad. En ja, die wordt hier wisselig van. Dan moet je het gewoon niet doen. En blijf je gewoon ademhalen zoals je het altijd gewend bent. Maar je kunt erover nadenken. Dit heet een goddelijke ademhaling. En ik noemde net allemaal, Famaal van Meditatie, dat overigens nu niet meer bestaat. Maar er is wel een website van dezelfde persoon, dezelfde man, next persoon. En dan kun je nog lezingen van hem horen die hij nu nog steeds inspreekt. Dat heet uh, lichtsferen.com In Tibet werd deze ademhaling ook een goddelijke ademhaling genoemd. Maar ook dus bij Malva. Adem rustig in. Hou de adem even vast. En adem rustig uit. En voel, voel in de woorden die je nu gaat horen. Ik een stukje van de vorige lezing uh, waar ik opgehouden ben, ietsje daarvoor, zal ik opnieuw uitspreken. <coughs> samen met de kracht van licht, een bron van liefde, samen, twee of meer,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 Die ziel die ik ben is los, los van de aarde, los van de sferen, maar ik heb u lief. Ik ken nog steeds het geluid van smart, dat uit het dal opstijgt. Maar ik ken ook de vreugde van de bergtop. Als ik kijk over de aarde,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 Maar je hebt jezelf van dat voetstuk afgehaald. Wanneer je bang bent voor de pijn van het kruis en het kruis niet wilt dragen, zult je de vreugde ook niet kennen binnen te treden in het huis van God. Mijn vader in de hemel, uw naam, uw rijk, leeft op aarde, zowel als buiten de aarde. Uw wil is een wil vol geloof in de mensheid, een wil vol liefde voor de ander. de mens een wil gegeven, een eigen verantwoordelijkheid. Mag ik u bidden, mijn vader, onze vader, wanneer de menselijke wil gelijk is aan de goddelijke, laat uw trilling doortrillen in de menselijke wil. Opdat dat wat men werkelijk wil in het leven, samen met u zal geschieden op aarde, zoals in de hemel het werkelijke leven, tot stand komt. Het voedsel voor een mens en voor een ziel is als het licht. Ik heb u lief. Ik heb de wereld willen dragen. Ik heb de mensheid willen omarmen. maar ik mocht niet. Mijn hart heeft gehaald, maar het moest omdat mijn vader u een eigen wil gaf. Uw wil bepaalt. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. U wil, of gelooft of niet, gekiest voor het dal of de bergtocht. Het is uw wil, mens van de aarde. Ik heb u lief. Maar wil het licht en laat uw wilskracht doorstromen in al uw daden. Spreek niet met vreemde tongen. Spreek niet van geloof en trouw. Terwijl je de andere hoont en misbruikt. En zelfs niet uw eigen woorden gelooft. Nee, je wilt, nee je wilt zijn als ik, geloof dan in de ander, heb elkaar lief, wil de wereld dragen, wil de wereld omarmen. Dan zult ge de tranen niet uit de weg kunnen gaan, maar je kunt kiezen voor de glimlach van een kind. Wanneer de aarde werkelijk wilt voeden met uw bewustzijn, gebruik dan het hart waardoor de mensheid leeft, heel uw hart. Dat wat je doet, doe dat met heel uw hart. Heb elkaar lief met heel uw lichaam en heel uw ziel. Geloof in de ander met heel uw wezen en heel uw bewustzijn. Vertrouw de ander. Want in de ander leeft de ziel van God, onze Vader. Er is een kracht van liefde die komt uit het noorden. Dat wat genoemd de vruchtbaarheid van God... De Zoon. Maar een Zoon uit liefde geboren, dat wat ik moest zijn, sluit niets uit om die liefde tot stand te brengen. Het is de uitvoering die komt uit het Westen. Het zijn de waarlijk verlichte zinnen waarin de Heilige Geest zich uitstort. Zij komen uit het Oosten. Maar het is de totale mensheid die toestroomt uit het zuiden, naar het middelpunt van de aarde, in de naam van de mensheid, waarin God zich materialiseert, in de naam van de Heilige Geest, waarin Zijn engelen zich uitstorten en in de naam van de Zoon de vele afgezanten van God op aarde, maar misbruik nooit. Zeg niet een afgezand te zijn, omdat je dat wilt. Je kunt slechts zijn samen met hem, als ge al wat leeft lief hebt. Al wat leeft vergeeft. Vergeef ons onze zonden. Hoe kunt ge vragen om vergeving van uw zonde, terwijl ge de ander oordeelt en veroordeelt? Ge bent als een koopman op de markt die zegt unieke waren te bezitten, terwijl hij thuis meer dan een miljoen van deze waren bezit en steeds een andere markt opzoekt. Bedrog is van de aarde. Meneer gewild, kluister u zelf als de draak, met zeven koppen in de aarde. Zeven sferen en zeven levens zullen niet toereikend zijn om u uit het stof te verheffen. Toch zeg ik dat niet om u na te wijzen. Want wanneer ge kiest voor het licht, voor liefde en geloof, zult ge het boek waarin God alle geheimen van de wereld beschreven heeft, in handen. Open het, En wanneer je het leest, en wanneer je leest in het boek, dat tijd niet belangrijk is. Dat het niets uitmaakt, of geloof ontstaat in één of honderd generaties, maar dat het geloof de wereld zal hervormen en is tijd niet belangrijk. Trek dan niet ten strijde. In zijn naam om de mensheid het geloof bij te brengen. Want ge zult ongeloof zaaien. En dat wat gezaaid, zult geaarsten. En ge zult honderd incarnaties toevoegen aan de cyclus van de draak. Maar wanneer je ge gelooft, werkelijk onvoorwaardelijk gelooft, dat was mijn kracht, dat was ik, dan zult ge eeuwig leven in de kracht van wij, twee of meer. Over bergen en dalen, al waar uw leven gaat, zal ik met u zijn, alle dagen van uw leven. Ik zal met u zijn, Christus Jezus, waar ge leeft als ziel en denkt vaak als mens te sterven. Wanneer gedenkt en sterft, Stoot ge mij af? Alle dagen van uw leven, dat wat u bent, uw geestelijk leven, dat wat u bent, de ziel gaat heen en vermenigvuldigen. Niet het lichaam, niet het lichaam dat u hebt, maar de ziel. Vermenigvuldig, vermenigvuldig uw geloof, uw daden, uw vreugde. Vermenigvuldig al wat ge hebt. Maar zij geen ongeloof, zij geen kwaad. Maar zij uw liefde en uw geloof. Ik heb u lief, omdat ik eens was, gelijk gij bent, een mens. Ik heb u lief, ik zou u als kind in mijn armen willen sluiten. De warmte van uw lichaam voelen. De trilling van uw zin ervaren. Toch weet ik dat u mij vervloekt hebt. Toch weet ik dat je het licht in mij hebt afgestoten. Ik hoor en luister naar de tranen van het dam. En denk terug aan mijn leven als mens op aarde. Ik had en heb nog steeds de aarde lief. Aarde heeft liefde nodig, vertrouwen en geloof. Dat wat u op aarde gebracht heeft, tot het groot maatschappelijk zijn, zal veranderen. Ik heb het zo gewenst en bepaald in liefde voor u. De vormen van energie zullen veranderen en zullen grote veranderingen ondergaan. De vorm van de geslachten zal worden zoals ik was. men niet besefte man en vrouw, yin en yang. God en mens in één lichaam. De vorm die gekiest voor uw denken zal anders gaan worden. Anders in de vorm van tijd nemen voor de werkelijke verbinding. Niet dat wat u wordt aangeprouwd door vele anderen. Je zult de kracht van de aarde voelen die u naar beneden trekt. U zult de kracht van het licht ontvangen die u optilt boven uzelf uit. Ver boven de aarde. Maar alle energie, waaraan geonderhevig bent, zal samenkomen in u. Zo zult ge zijn als stromen van regen. Zo zult ge zijn als stromen van regen, die als druppels prana over de aarde worden uitgestort. Elke traan die gelaat, zal een traan vol prana zijn. Wanneer hij de aarde bereikt, zal hij doorwerken in het karma van mensen. Elke traan die ik liet en de aarde bereikte, werd later opnieuw geboren als een kind. Wees als een kind dat gelooft in de kracht van de vader en de moeder. Dat gelooft in de kracht van de leraren. Laat de kinderen kinderen blijven. Ken uzelf, dat wat je bent, te midden van het lawaai van de wereld. Het lawaai zal afnemen door de industriële verandering die zich langzaam maar zeker Samen met politieke en dogmatische veranderingen, vrijmaakt. De draak is opgesloten, de meester komt tevoorschijn, het orakel is ingevuld, de liefde heeft gewonnen. Maar je kunt het nog niet zien, omdat je het niet geloven kunt. Gij verbaast u. Dat wat ge ziet om u heen is een totale omwenteling. Wanneer de draak moet worden opgesloten, zal er een gevecht aan vooraf gaan. Wanneer vrede, echte vrede, in alle harten van de mensen, als zaad, gezaaid en geoogst wordt, zal het eerste gevecht moeten worden geleverd. God, de Vader, heeft U een eigen wil gegeven. Gij hebt die wil te vaak met voeten getreden. Buiten uw zintuigen om zal de aarde waarop geleeft veranderen. Hij en ik, we hebben u lief. Waar één in zijn en één in mijn naam tezamen zijn, zullen wij in u zijn, alle dagen van uw leven. Ik heb u lief, gelijk mijn maagd, en ik had haar lief, men heeft haar nooit begrepen. Misschien zult u ons ooit begrijpen, wanneer u bent als wij. De wereld willen dragen, de wereld willen voelen, samen met de wereld willen huilen, samen met de wereld willen lachen. Wij mogen de wereld niet dragen. Hoe graag wij zouden willen, zolang gij ons niet vraagt, u te dragen. Wanneer ge ons roept, wij zullen u binnenlaten. Klop, klop en u zult gehoord worden. Klop en aan u zal worden opengedaan. Wat zijn woorden? Erkent ge de betekenis? Voel de warmte van mijn lichaam. Voel dan de warmte. Van mijn geest. Ik heb u lief. Ik was een mens. Herinner dat wanneer je denkt een fout in uw leven gemaakt te hebben. Zeg dan tegen uzelf. Ik ben een mens. bepaald een dode of een levende mens. Alle dagen van uw leven zal ik met u zijn. Wanneer u uzelf afsluit, onbewust bent, zult gedood van geest zijn. Je de doden van geest niet oproepen, maar wanneer je het licht voelt en uitdraagt, zult je leven, communiceren met de levenden, alle dagen van uw leven. Over bergen en dalen kwam ik tot u, gedragen op de kracht van mijn medebroeders. Ga ik via zeeën en rivieren weer van u, nog niet voordat gij beseft hebt dat niet ik, maar dat wat ik was en wilde zijn, in u zal verder leven, alle dagen van uw leven. Tot zover deze lezing. En ja, misschien heb je het wel gemerkt, ik moest tussendoor eventjes een, eh, even eruit, even een minuutje stoppen. Het is toch zo, dit is, dit zijn toch, ja wat zal ik zeggen, hoe moet ik dat uitleggen. Dit is van, van zo'n trilling dat het op mijn eh, keelchakra slaat en dan eventjes zo moet doen. En dan wil ik je dan tijdens nee, dit Tijdens dit voorlezen niet meelastig van. Maar het is prachtig hè. Heb je ook gehoord het werkelijke gebed. Wat toch ook weer vele malen weer anders is. Maar nou, ik wil het best nog wel een keertje voorlezen hoor. Het is prettig misschien om het mee te schrijven als je dat zou willen. Want het is vele malen. Uh, het is ook in de Bijbel beschreven, wat hier ook gezegd wordt. Maar is ook alles goed begrepen door degene die dat opgeschreven heeft? Je krijgt het uit eerste hand, zou ik zeggen. Ik zet er geen woorden bij, ik verander daar niets aan. Trouwens, dat zou niet eens kunnen. Ik zal dat stukje nog maar even bijhalen. Dus het... het um het onze vader zou ik zeggen, hè? om het maar het zo te noemen. Misschien heb je het herkend. Mijn vader in de hemel. Uw naam, uw rijk, leeft op aarde. Zowel buiten de aarde.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 Je hebt de mensen een wil gegeven Een eigen verantwoordelijkheid. Mag ik u bidden? Mijn vader, ons vader. Wanneer de menselijke wil...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 Heel prettig om dit uit te spreken, misschien ook wel om aan te horen, ik weet het niet. Zo hoor je dus ook wanneer twee in mijn naam in het oude Atlantis, waar de mensen, voor zover je van, van stoffelijk mens kunt spreken. Um, we stonden uit man en vrouw pas veel later, toen het stoffelijke lichaam zich veel meer um, uitte op, op het uh, leven hier op aarde, doordat er een, in het denken van, van mensen, van groepen mensen, een scheiding kwam in, het, in, het, uh, in, het eend, in de eenheid van hen, dus een scheiding kwam in het mannelijke en het vrouwelijke. En zo op die manier het leven, het, het, uh, het leven verharden van de mens op, uh, in Atlantis. Dat onder meer is de oorzaak geweest van het uh, ondergaan van Atlantis. Het, uh, het bevechten van beide vormen tegen elkaar. En in deze tijd... En in deze tijd komen we eraan toe om eraan te denken dat we die twee vormen weer samen kunnen voegen. En dat is ook wat er hier in deze lezing bedoeld werd. Je bent het een en het ander. Je bent het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf. Je bent de dag en de nacht. Maar voeg dat samen in jezelf. Je hebt het goede en je hebt het kwade. Het een kan niet zonder het ander. Je hebt in beide lezingen kunnen horen het woord geloof. Ik heb wel eens uitgesproken dat het woord geloven, ja, dat door heel veel mensen die zich af hebben gewend van de kerken, eh, het woord geloven al de nodige irritatie bij hen opwekte. Ik heb wel eens iemand op mijn lezingen gehad die, die zei: Ik kan het woord schepper niet eens meer aanhoren en ik kan het woord God eigenlijk ook niet meer aanhoren. Er zijn mensen die zich zo hebben afgekeerd, en, maar toch openstaan omdat ze erover nadenken dat er toch andere vormen zijn, eigenlijk stuk zijn gelopen op wat, ze, wat hen geleerd is. Maar nu, juist nu in deze tijd, gaat het er niet meer om wat je geleerd wordt, maar wat je uit je innerlijk naar boven haalt. Het is niet meer van de buitenkant naar de binnenkant, maar nu is het van de binnenkant naar de buitenkant. Wat je hier hebt gehoord, deze twee lezingen, is zozeer wat in jouzelf leeft. Dat is ook deel van jouzelf. Je zou kunnen zeggen, natuurlijk, ook al mijn lezingen die ik de laatste paar jaar heb uitgesproken voor mezelf dan, maar om het te delen met jullie, wie het wil horen. Ik wil geen les geven, ik wil niet vertellen hoe het moet. Het is een totale vrije wil. Ik ben zo verheugd dat, dat als je dit hoort van deze twee, eh, twee lezingen, de afgelopen twee lezingen, van wat Jezus zegt, het is zo waar. Het is de eigen vrije wil, de totaal vrije wil. Het kan ons niet opgelegd worden, die liefde, dat wat we eens allemaal zullen meemaken. En nog steeds kan ik me verbinden met dat gevoel. Het is nooit aan een ander over te dragen. Heeft alleen toegebracht dat je dat dit, ja, ik kan niet anders dan. Mensen weten dit niet. En als ze in de Bijbel leven, lezen of ergens anders dan, dan nemen ze het klakkeloos aan. Er is heel veel weggehaald wat Jezus gezegd heeft, er is heel veel weggehaald over vrouwelijke priesters. Of een vrouwelijke hoge priesters. Er is heel veel weggehaald over hoe we met elkaar om kunnen gaan. Nou, je kunt natuurlijk spreuken leren en spreuken kijken. En je kunt ook, het, het, je kunt ook nadenken over wat Boeddha gezegd heeft. Voor mij is het allemaal hetzelfde. Dao, de weg van Dao. Nou, noem het maar op. Godisme, hindoeïsme, ook tot op zekere hoogtes, andere geloven. En in feite maakt dat totaal niet uit. Want als je eenmaal in de werkelijke werkelijkheid bent, dan wordt er niet meer gekeken naar welk dogma. Welk dogma je aanhing, wat je belangrijk vond, welke regeltjes jij volgde gaat om wezenlijke dingen. Heb je jezelf gevolgd? Ben je trouw geweest aan je eigen karma? Ben je trouw geweest aan jezelf? Daar gaat het om. Kon je doen wat je had voorgenomen? dat die kracht, dat die enorme energie ook in jou zit, dat gaat je veranderen. Gewoon als jij daar erkenning aan geeft, maar jij dient daar naartoe te gaan, net als wat je hier hoorde in deze lezing van, van meester Jezus, als ik het zo mag noemen. Als je dat beseft, dan stap je over dogma's heen. Dan stap je over wat anderen tegen je zeggen heen. Maak jezelf open daarvoor. Het is die innerlijke wijsheid die je zelf bezit, je bezit die schat. Er werd gezegd, vergeef ons onze zonden. U kunt gevragen vragen om vergeving van uw zonden terwijl je de ander oordeelt en veroordeelt? Denken wij mensen daar voldoende over na? Je hoort niet anders. Is het werkelijk mogelijk om in een kleine groep mensen niet te roddelen? Niet oppervlakkig te spreken? Bijna niet mogelijk, hè? Of je moet er speciaal voor gaan zitten? Anders blijven mensen weg. je hoort me dat ik vaak zeg wij wij mensen het is de kracht van wij het is de kracht van die twee eenheden in jezelf het ene en het andere de ene hersenhelft en de andere hersenhelft als die twee bij elkaar zijn het is van God in hun midden zijn. Dat is voor ieder mens, niet voor een klein select groepje dat in prachtige kleding rondwandelt. Of die hevig gestudeerd heeft om bepaalde banen te krijgen. Of die alle geld van de aarde bij elkaar heeft ik hoor het woord geharkt, nou, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar die het, ja, die dat belangrijk vindt. Op deze aarde gaat het daar voorlopig nog om. We juichen als er iemand dood is gegaan, waar we onze haat hebben opgezet. En we vergeten dat er misschien op aarde een moeder is die hevig verdriet heeft. We kijken alleen naar de negativiteit van iemand. We zijn bijna niet meer in staat om ook de liefde te zien van iemand. Als je niet meedoet daarin, dan word je door de groep uitgestoten lijkt het wel. Maar wie durft op te staan? Wie durft zijn nek uit te steken? Wie is er niet bang om opnieuw gekruisigd te worden. Dat is niet meer nodig. Dat heeft al iemand voor ons gedaan. Maar we kunnen wel voor onszelf opstaan. En zeggen hoe je over de dingen nadenkt. Je hoeft het niet luid te verkondigen. En niet op ieder moment. Maar wees... Kalm in je woorden. En als het belangrijk is, uit het dan. En als mensen tegen je zijn en er nog niet aan toe zijn, wellicht. Of het niet aan willen horen. En met allerlei argumenten komen, hou je mond. Je hoeft je gelijk toch niet meer te halen. Dat je uit je eigen innerlijk weet dat je op de juiste weg bent. Hou je daar dan aan. Het valt werkelijk niet mee om op die weg te blijven. Er zullen velen om je heen zijn, ook velen waar je veel van houdt, die je daarvan afproberen te trekken. Maar reken maar dat ze jou in de gaten houden. Hoe doe je dat? Want dan doen ze het zelf ook. Dan durven ze ook op die weg. En zo zal de wereld veranderen. Het is onomkoombaar. Het is onomkoombaar. Het gaat zo gebeuren. Zo staat het geschreven. De mensheid kan niet anders dan veranderen, maar wel uit eigen vrije wil. Te gaan nadenken over bepaalde gebeurtenissen, grote gebeurtenissen op de aarde, het weer, politieke dingen, akelige dingen, want dan pas gaan mensen nadenken, maar in feite is het allemaal om ons wakker te schudden. Om ons mensen wakker te schudden. Want we waren zo genoegzaam bezig met ons leven. En we vonden het zo comfortabel. En daar wilden we allemaal in blijven zitten. Laat de ander het maar opknappen. Ik zit prima in mijn paleis. Nou, dat dus hoef je niet letterlijk te nemen hoor. Dat paleis kan ook je eigen stulpje zijn. Laat een ander het maar doen. Maar ik, ik, ik heb wel wat anders te doen. En dat mag. Ga rustig je gang. Uiteindelijk zo zul je je ook naar de liefde, naar het goede, toekeren, toewenden en je afkeren van het negatieve in je. Het geldt voor ieder mens. Niemand uitgezonderd, al heb je nog zo'n prachtige positie. Al heb je nog alle centjes van de wereld. Al ben je nog zo beroemd. Het maakt niets uit in de ogen van God. Het maakt niets uit in de werkelijke werkelijkheid. Die werkelijke werkelijkheid... Die heeft zich pas afgescheiden in de periode, in de Atlantische periode. Toen is die astrale wereld gekomen. Maar als je jezelf één voelt met die liefde, dan kun je zo in die werkelijke werkelijkheid stappen. En ben je daar ook, dan ben je in de hemel op aarde, want die is gewoon hier op aarde. En jij bepaalt waar jij je in begeeft, of in de hemel, of in de hel. Nou, ik dacht dat dit toch wel een uh, aardig einde was, hè? Heerlijk, ik zit zo lekker een beetje achter mijn computer met mijn ogen dicht en ik zie zo mensen luisteren in de toekomst, nu. Het maakt niet uit wanneer. Uiteindelijk dienen we alleen maar onze eigen vrije wil te volgen. En die gaat altijd, geloof me maar, naar het licht toe. Uiteindelijk, voor iedereen. Nou, nogmaals, <laughs> ik moest daar nu maar mee stoppen, want volgens mij is het zo'n beetje de tijd. En mag ik je dan weer heel erg, mag ik je dan weer heel erg bedanken voor het luisteren na deze, nou toch wat bijzondere lezing zou ik zeggen. Um, ja, volgende week. Nou, ik weet nog niet waar het over gaat hoor. Misschien dat ik eens uh, ja, een, een vraag van iemand ga behandelen. Dat heb ik ook al heel lang niet meegedaan. Zeker al een jaar niet. Nou, dus echt één vraag hè. Dat, uh, ja, dat vind ik een hele bijzondere, prachtige vraag. Ja, dat ga ik volgende week doen. Ja. Um, Lieve mensen, bedankt voor het luisteren en heel graag dan weer tot volgende week. Mocht je hier nog een keer naar willen luisteren, dat kan via Indigo Soul Station. Gewoon in het archief. En het is ook te volgen via mijn website dan weer yhra.nl En dan kun je komen op i lange IN.nl. En daar... Beheert Marja Oosterman, waar ik dus één keer in de maand een heel leuk gesprek mee doe. Beheert daar een site waar al mijn, al mijn lezingen op staan. Mocht je belangstelling hebben. En mocht je vragen hebben, nou, stel ze gewoon hoor. Mag allemaal. Doe het maar gewoon via mijn, via mijn website. Nou, heel graag tot volgende week. Dag!